ANB Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Tilburg is het dak van een transportbedrijf ingestort. Gisteravond zakte al een deel van het dak in, waardoor muren gingen scheuren. Toen werd de boel al afgesloten, zodat niemand er meer bij kon... In Tilburg, Breda en dorpen in de buurt... zijn ook alle sporthallen uit voorzorg gesloten door sneeuw op het dak. KLM schat morgen opnieuw 80 vluchten. Het gaat vooral om vluchten naar Europese bestemmingen. Ze verwachten dat de sneeuw vooral s'avonds weer voor problemen kan zorgen. De verwachtingen voor de rest van de dag... zien er volgens de luchtvaartmaatschappij wel goed uit. Het is dankzij ingrijpen van Donald Trump... dat veel Venezolaanse gevangenen zijn vrijgelaten, zegt het Witte Huis. Onder de mensen die zijn vrijgelaten... zijn veel tegenstanders van het regime van president Maduro. Spanje zegt dat er ook zeker vijf spelen... Spanjaarden worden vrijgelaten. En zanger Dothan organiseert een benefietconcert... voor de Vondelkerk in Amsterdam... die tijdens de jaarwisseling werd verwoest door een brand. Hij zou daar dit voorjaar optreden. Heeft de optreden verplaatst naar een andere kerk in Amsterdam? De volledige opreis van het concert gaat... naar de wederopbouw van de Vondelkerk. En dan nu het weer van Weer Online... Er trekt een gebied met regen over het land. In het noorden gaat het over in sneeuw. Er kan daar 5 tot 15 centimeter vallen. Ook morgen regen en sneeuw en een harde oostenwind. Het wordt min 1 in het noorden tot 4 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op Slam. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag?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 Woo!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 No.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 De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening.